Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Dallas heeft een witte politieagent... een onschuldige zwarte man doodgeschoten in zijn eigen huis. De agenten zegt dat ze dacht dat ze haar eigen appartement was binnengegaan... en daar een inbreker aantrof. In werkelijkheid was ze het appartement van haar buurman binnengegaan... en daar schoot ze hem neer. Ze werd pas na drie dagen opgepakt. De moeder van het slachtoffer vraagt zich in de Amerikaanse media af...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 De provincie Noord-Holland doet een proef met auto's die met elkaar en met stoplichten communiceren om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. De Smart Mobility proef is nu al bezig en wordt uitgevoerd tussen het normale verkeer. De auto's communiceren met elkaar over de onderlinge afstand en snelheid. Als de eerste auto remt, weet de laatste auto dat binnen een fractie van een seconde en remmen alle auto's in de rij tegelijkertijd. Eind november worden de testresultaten verwacht. Ook dit seizoen zijn er American voetbalspelers... die protesteren tegen een rassenongelijkheid in de VS. Voor de openingswedstrijd knielden twee spelers van de Miami Dolphins... tijdens het volkslied. Een derde speler stond met zijn vuist in de lucht. Colin Kaepernick, die het protest twee jaar geleden begon... heeft via Twitter laten weten trots te zijn op de spelers... die zijn protest voortzetten. President Trump spreekt er schande van.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Destaca cuando anda levanta brilla como el sol Si te ayudo no lo tengo en las venas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 Necesita tu ayuda, no lo tengo en las... Mí, ven hacia mí como las olas del mar Ven hacia mí ven hacia mí que ya no puedo parar We hebben een lekker Dat dus ook na zomer zoekziek. De La Cintura van Alvaro Solar. Als je nou meekijkt in de studio via wwwzfm livenl dan zie je als je dan bij mij kijkt op die drie schermen die ik voor me heb. De rechter scherm zie je weer het circuitpark Zandvoort. En de belden vanaf het circuit, want dit weekend weer een geweldige race daar, Albert-Jan. Ja, uh, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Uh, ja, dus, zoals je zei, uh, zeg, vrijdag al begonnen. Uh, dit weekend uh, ADAC Noordzee Cup. Het is een Duitse raceweekend met diverse races en kwalificaties en vrije trainingen. En morgen de hele dag uh, alleen maar uh, wedstrijdracen geblazen op het circuit Zandvoort. Ja, je dus... kan meekijken. Heel, heel makkelijk trouwens via de CFM-app. Ja. Gewoon even in het menu kijken. Pitcam circuit en je kijkt uh, live mee op je uh, telefoon. En daarnaast natuurlijk eh, om drie uur vandaag begonnen... de Open Nederlandse Kampioenschappen Jetskiën. Jetskiën En eh, dat kunt u allemaal volgen eh, via bij Burnies Beach Club. Vandaag en morgen zijn ze de, is de toegang gratis. Maar daarover zometeen meer. Eh, half drie, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Hij is aanmerkelijk dunner geworden, want het seizoen zit erop. En we hadden toch van de zomer echt veel eh, evenementen. En voor iedereen die op vakantie was in Zandvoort... had wel eh, of, een, of een zomermarkt of een muziekfestival... Er was van alles te doen in, uh, tijdens de zomer hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook de tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dank u wel, Albert-Jan. Wij hebben er weer zin in het komende uur bij CFM Live vanaf de Tolweg 10a, met nu ten CC. Na 1983 met Tensy City en Phil The Love. Nog een eentje van dit moment en daarna weer meer inval hier de Shotgun, George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun is changing in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get you to this.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 and navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, larger like toes, I could get used to this. tried shotgun underneath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 En dat was de zingel van George Ezra. Ja, zojuist zo, om drie uur is het begonnen op het strand... bij Burnies Beach, het NK Jetski, albertje Ja, dat is toch weer een leuk evenement... wat de weg naar Zandvoort heeft gevonden. Het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën in Zandvoort... de Jetski Challenge-organisatie... is al jaren de initiatiefnemer voor het organiseren... van het Open Nederlands Kampioenschap, het zogenaar, zogezegd ONK Jetskiën. Jaarlijks worden er van april tot en met september diverse wedstrijden gevaren door heel Nederland. Vandaag en morgen is Zandvoort het toneel van het kampioenschap. Het Open Nederlands Kampioenschap vindt plaats bij Burnies Beach Club. Vandaag vanaf drie uur wordt er getraind en morgen tussen half tien en kwart over tien kunnen de piloten ook nog trainen en om half elf begint de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd is naast plezier, snelheid, adrenaline en spektakel, de belangrijkste focus op veiligheid. Vele piloten nemen elk jaar deel aan de competitie. De deelnemers komen voornamelijk uit Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Het publiek is zoals gezegd van harte welkom en de toegang dit weekend is gratis. Voor de liefhebbers van Jetskiën en degenen die het graag willen meemaken, u bent van harte welkom bij Burnie's Beach Club. Dankjewel, Bertjan. Ja, mooi dat ze voor dit evenement weer zoveel hebben gekozen. Hoe meer van dit soort evenementen, hoe beter. Toch? Dan staan we staan weer mooi op de kaart als de Saltfoort. En uiteraard ook alle watersportactiviteiten. De Red Bull Mega Loop gaat er natuurlijk nog aankomen en nog veel meer. Dus dat gaat weer spektakel worden op het Saltfoortse strand. Maar eerst dit weekend het Jetskia. En hier is Prayer in Sea. Ja. Yeah, he never said met deze zin van Lilywood oh, and The Prick. En Prey and See, know. uiteraard in de Robin Souls remix. En we eat. hebben nog veel meer lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Zandvoort Goedemiddag. En hier is de Sheep Trick. maar even lekker mee op de tafel, uh, Albertje. Ja. ja, lekkere ruige muziek zo op de zaterdagmiddag, maar wel goed, hè. Deze single van Sea uh, de live versie, is uh, uiteindelijk uh, de single versie geworden. Dat was I Want You To Want Me. De inschrijving van de Elfsteden strandtocht die is begonnen, Albert-Jan? De Elfstrandentocht heet Oké. Okay. En de tweede editie, de inschrijving is, staat open. Want op zaterdag 6 oktober vindt de tweede editie van de Elfstrandentocht plaats. Tijdens dit wandel- en hardloop-evenement gaan 3500 deelnemers de uitdaging aan... om een tocht van 20, 40, dan wel 60 kilometer tussen Bloemendaal en Hoek van Holland af te leggen. Hiermee kunnen ze geld ophalen voor de Hartstichting. Afgelopen jaar was de Elfstrandentocht met 1111 deelnemers een groot succes. Deelnemers leggen alleen of in teamverband een heldentocht af... langs maximaal 11 stranden langs de Noordzeekust. De afstanden, zoals gezegd, variëren van 20, 40 of 60 kilometer. Starten is mogelijk vanaf Bloemendaal, Noordwijk of Scheveningen. De andere stempelposten staan op de stranden van Zandvoort, Katwijk, Wassenaar... Den Haag, Zuiderstrand, Kijkduin, Ter Heides en Schravenzande en Hoek van Holland. Voormalig Olympisch topschaatster en tevens ambassadeur van de Hartstichting Barbara de Loor zal dit jaar ook deelnemen aan de Elfstrandentocht. Ze zal gedurende haar wandeltocht haar ervaringen delen... en een sfeerverslag maken door middel van een vlog... Ga voor meer informatie over het evenement en ticketverkoop naar www.elfstrandentocht.nl www.elfstrandentocht.nl Zaterdag 6 oktober. Wandelliefhebbers, zet het vast in uw agenda. De tweede editie van de Elfstrandentocht. Strandentocht. Dankjewel Albert-Jan voor deze info. En straks veel meer evenementen in de evenementenagenda. Maar eerst meer muziek. Christopher Cross en All Rights. Laten bij CFM. Dat was Christopher Cross in All Rights. Ja, nog even complimenten aan Rob Bossink. Je kent me natuurlijk wel als de fotograaf hier in Zalvoort. Hij had de juiste jas aan vandaag, Alisson. <laughs> Je raadt vast en zeker al wat voor jas dan. Zwart met witte, uh, letter met, uh, witte letters, letters. En uh, er stond CFM op of kijk. iets dergelijks. Ja. Helemaal goed, uh, Rob. We zijn uh, trots op je dat je inderdaad uh, de CFM uh, jas aangetrokken hebt. Dat was toch ook een item dat we meer zichtbaar moesten zijn ja, als nou, nou, bij deze. Het werkt, het werkt. Het is bijna half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Ja, allereerst even uh, de twee uh, evenementen dit weekend: grote evenementen en mooie evenementen. Zoals gezegd, het Open Nederlands Kampioenschap Jetskien in Zandvoort. Uh, vandaag en morgen vanaf half tien uh, te bekijken en te bezoeken. De entree vandaag en morgen is gratis en de place to be is Bernie's Beach Club, het Open Nederlands kampioenschappen jet -en. en vandaag en morgen natuurlijk veel racegeweld op circuit Zandvoort tijdens de ADAC Noordzee Cup. De ADAC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met diverse raceklassen en een pakket boeiende Duitse automerken. Meer informatie over het programma kunt u vinden op de website van de Circuit Zandvoort en wel de website www.circuitparkzandvoort.nl. www.circuitparkzandvoort.nl. Dan gaan we naar volgend weekend want dan wordt er wederom geraceerd op het Circuit Zandvoort en dan heb ik het over de DNRT Racing Days, de tweede editie van de DNRT Racing Days kent wederom voldoende autospectakel. De wedstrijden worden verreden door de raceklassen uit de DNRT-breedte sportseries. Het DNRT wil de, de staat eigenlijk voor een laagdrempelige raceklassen. En mocht u dat weekend in Zandvoort zijn en uh, daar naartoe willen... kunt u op een l, l, l, laagdrempelige manier kennis maken met het circuit Zandvoort... en de races van de DNRT op 15 en 16 uh, september. Dan is er ook op 16 september weer een Classic Concert. En in die serie hebben we dan het, praten we over de laureaten van het prinses Christina naar En dat is in de Protestantse kerk, die 16e. En het begint allemaal om drie uur. Dan gaan we naar 23. nee 21 september. Dan is het weer Burendag. Het is een activiteiten bij Pluspunt. En in de blauwe tram op de 21 e aanstaande. En dan hebben we op de 23 e is het wederom racegeweld op het circuit Zandvoort tijdens de DNRT 12 uur race. De stichting DNRT organiseert de langste endurance race van het seizoen op 23 september aanstaande. De wedstrijd kent een lengte van 12 uur. Een extra bijzonder, een dag ervoor hebben dezelfde auto's al een 12 uurse race gereden op het TT-circuit Assen. De 24 uur van Nederland op twee circuit. De toegang voor dit evenement is gratis. Duinen, hoofdturbine en peelwok zijn vrij toegankelijk op de 23 september tijdens de DNRT 12 Hours. Circuit Zandvoort. En dan tot slot, alvast zet het vast in uw agenda. 29 september is het zover. Dan hebben we in Zandvoort het Oktoberfest. Ja, ik heb de plaat al uitgekozen. Oké, okay, op zaterdag 29 september organiseert... muziekfestival Zandvoort voor de zesde keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september. Ja, het traditionele Münchener Oktoberfest... begint op de eerste zaterdag na 15 september... en eindigt op de eerste zondag in oktober... Zet het in uw agenda 29 september. Vanaf 8 uur oktoberfest in het centrum van Zandvoort. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan, voor het evenementen van de komende dagen en eigenlijk bijna de hele maand, hè? Je hebt bijna de ja, hele maand ja, ja, ja, doorgenomen. Anders gaat het vrij snel voorbij, hè? Nou, we verzinnen wel weer wat voor volgende week. Dat komt helemaal goed. Eerst weer de lekkere muziek van Santana. Here is Sus Nat met uh, deze lekkere gouden oude van Santana. En she's not De ja, Afgelopen maandag was uh, omroep uh, Max uh, in Zandvoort bij uh, Beach Club 10. En daar hadden ze te gast, jawel, Gerard Cox. Nou, die ken je waarschijnlijk nog wel van... het uh, is weer voorbij die mooie zomer, uh, Albert-Jan, die plaat. Ja, ja, die doet het altijd goed. Nou, De oorsprong van die plaat is in Zandvoort uh, ontstaan. Gerard had uh, namelijk toen de tijd een uh, vriendinnetje in Zandvoort... En ze gingen naar een uh, Sanfordse discotheek uh, toe... en toen hoorden ze een uh, Frans-talige plaat... en uh, ja, op uh, basis van die Frans-talige plaat heeft hij... het is weer voorbij die mooie zomer gemaakt. pour vivre ensemble.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 Demain qui vient toujours un peu trop vite, Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, Au fond de vos bouquins, dans mes empêchements.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 Salut les On sait Hij staat open hoor de microfoon uh, op John. Ik kan mee zingen. Ik kan mee zingen. Van deze plaat heb je ook nog uh, verschillende uitvoeringen. Maar de uitvoering die uh, inderdaad gebruikt werd door uh, Gerard Koks, die hoorde je juist. Salut les uh, amoureux de uitvoering van uh, Joe Dansen. En uh, ja, dat ging natuurlijk over dit plaatje. Hè. Het is weer voorbij die mooie zomer. Dan gaan we die natuurlijk ook nog even voor je draaien. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter, wou maar eerst niet om.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 Het weet is heel die zomer al lang voorbij Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen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 is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering Daar doen we dan de hele winter maar weer mee Nou, daar gaat ie nog een keer Het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Maar hij heeft wel gelijk uh, die Gerard Koks, want die zomer is voorbij gevlogen, Albert-Jan. Ja, maar Veel goed, te snel. wat een zomer hadden we toch, hè. Heerlijke temperaturen, dagen van boven de 30 graden. Prachtig Wat weer. willen we nog meer? Het is weer voorbij die mooie zomer en we zitten weer in uh, de herfst. En daar genieten we natuurlijk ook met z'n allen van, toch, Albert-Jan? Ja, maar we moeten ook even hebben over de honden. De honden, ja, ja. daar gaat ook wat mee gebeuren. Ja. Want het strandseizoen, zoals je al zegt... Voor de, uh, voor de tijd dat honden de hele dag op het Zandvoortse strand mogen... start zondag 7 oktober op grootste wijze met de Big Walk. Hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters... nemen dan deel aan de eerste editie van deze unieke wandeling op het strand. De Big Walk is HET moment om het strandseizoen voor de honden te openen. Hulphond Nederland roept alle honden en hun baasjes op om mee te doen aan de 5 kilometer strandwandeling. Met hun deelname steunen zij de opleiding en inzet van hulphonden. De organisatiekosten van het wandel-evenement... worden gedragen door de Royal Canin, de ATLON en PC5-com... sponsors van Hulphond Nederland. De opbrengsten van de Big Walk komen zo volledig ten bate van het opleiden van meer hulphonden. Hulphonden zijn een steun en toeverlaat... voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie... of posttraumatische stressstoornissen. PTSS in het kort. Ook jongeren en volwassenen met gedrags- en psychische problemen... zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. De vraag naar hulphonden is echter groter dan het aanbod. Met de Big Walk wordt aandacht en financiële steun gevraagd... voor het kwalitatief opleiden voor meer hulphonden. Met een donatie van 10 euro kunnen hond en baasje... op zondag 7 oktober deelnemen aan de Big Walk. De start-finish zijn bij Strandpavillon Tijn-Akersloot... aan boulevard Paulusloot... Voor minder valide deelnemers is een route uitgestippeld over de boulevard. Op het keerpunt na 2,5 kilometer kan elke hond een pootafdruk achterlaten bij de Big Walk of Fame. Alle deelnemende honden ontvangen bij de finish een gesponsorde goodiebag. Het wandelevenement begint om 12 uur en duurt tot 3 uur. De Big Walk wordt gesteund door alle betrokkenen ambassadeurs van Hulphond Nederland. Dus uh, baasjes en honden zet het in uw agenda. Zondag 7 oktober de opening van het strandseizoen voor honden met de Big Walk. En wil je meer informatie hierover hebben? Ga dan naar uh, TheBigWalk.nl of kijk op uh, de website of op uh, onze app uh, van uh, CFM. En op de app vind je ook een uh, video trouwens. En die, ja, die is, is, al, die is, die heel is leuk. zo leuk. Ja. Die is ook terug te vinden trouwens op uh, YouTube. Moet je even opzoeken. The Big Walk. Daar, uh, daar zoek je op. En dan vind je een geweldige videoclip van een uh, hond... die zo blij is als een hond dat hij weer het strand ja, ja, op mag. En dan uh, tijdens, uh, tijdens uh, dat clipje hoor je deze muziek op de achtergrond. En als je een hond hebt, dan moet je er gewoon aan uh, gaan meedoen hè, aan de Big Walk. Hij vindt en uh, 7 oktober plaats hier op het uh, strand, Bij Tein Je kan je voor uh, 10 euro uh, inschrijven. Een geweldig evenement uh, voor hulphonden Nederland. Uh. En dat die videoclip hè, nogmaals bekijken mis, dan ben je meteen verkocht, dat weet ik 100% zeker. Via YouTube te vinden op uh, The Big Walk. Dat moet je even bij YouTube uh, intikken. Of kijk anders even op de CFM app, want wij hebben de video daar ook uh, op staan. En onze app is te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zalvoorts. En uh, dan kan je in de oudere berichten kan je het, uh, de videoclip terugvinden. Met uh, inderdaad dit op de achtergrond. Geweldig. En dan inderdaad, die hond die is zo blij is als een hond. Hè? Dat, is, ja, dat moet je gewoon meemaken. De big walk, 7 oktober, hier in Zalvoort. Op het strand voor het goede doel, Hulp Nederlands.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 Ze hadden al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus vandaar weer eens op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort op zaterdag met Ten Sharp en You. Jij hebt een binnengekomen bericht, Albert-Jan. Ja, het is van de Telegraaf, maar het is vrij actueel. En het leeft natuurlijk in vele in ons achterhoofd... over die twee Armeense kinderen die weggelopen zijn. Die Lili en die Hoik. En ik lees nu een nieuw bericht van de Telegraaf... dat de weggelopen Lili en Hoik mogen in Nederland blijven. Ik zal het u de tekst even... Voorlezen. De weggelopen Armeense kinderen Lili en Howick mogen in Nederland blijven. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe lang ze in Nederland mogen blijven, dat is nog onduidelijk. Staatssecretaris Harbers heeft zijn bevoegdheid om van de regels af te wijken gebruikt. In een verklaring stelt de bewindsman dat de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles heeft gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd... al dus harbers. Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak hebben voorgedaan... hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen... niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er volgens hem alles aan om te weten te komen... of de kinderen veilig zijn en waar ze zich bevinden. Op zich een uh, goed bericht van de in de Telegraaf... Maar ja, hoe lang is dan nog onduidelijk. Maar goed, in ieder geval, dit is de stand van zaken op dit moment. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor dat bericht inderdaad. Ze mogen in ieder geval voorlopig nog blijven hier in Nederland. Follow me, follow me.